Daarvoor in de plaats komt er nu een eenmalige loonsverhoging van 9%, dat is afgesproken in de nieuwe CAO. Het grootste deel van het personeel wilde van het systeem af. In plaats van het bonussysteem moeten er jaarlijks vier gesprekken worden gevoerd, waarin per werknemer doelen worden opgesteld. Nederland kan de 37 JSF-gevechtsvliegtuigen die zijn besteld bij de Amerikanen niet allemaal betalen. Dat zegt het Financiële Dagblad op basis van een brief van staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. Ze zegt dat het komt door de dollarkoers. Er is nu geld voor 34 toestellen. Volgend jaar moet definitief duidelijk worden of Nederland de straaljagers kan kopen of niet.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 De directeur van de kliniek zegt in de krant dat TBS-patiënten ondanks de boetes niet eerder worden ontslagen dan verantwoord is. Julio Pots is vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië. De rechter in Buenos Aires heeft gisteravond uitspraak gedaan. De Nederlands-Argentijnse oud werd in 2009 opgepakt. Hij zou hebben meegedaan aan vluchten waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. Er was levenslang geëist. Potsch wil terug naar Nederland, maar wanneer weet hij nog niet. Laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten aan de NOS. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ook wat zon en het wordt 3 tot 5 graden. Ook morgen kans op een bui en op veel plaatsen maar 1 of 2 graden. Dit was het NOS. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, zou kunnen. Nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet, maar eh, er zitten wat de krasjes her en der. Diep, maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Hoe diep die ja. deuk is, hoe ja. groot de ja. schaduw. Ja. Dus, eh, ja, dat is het ja, nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel die plamuren. Niet doen, <laughs> ja, dat kan wel, natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar, maar dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up nodig. Goed, dit was Blaricup. We hadden nog uh, uh, we hebben nog meer onderwerpen, Ja, hè? zeker. We, we hebben Love Land, hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het Naastrand geloof ik, Dat was een van de... Nou, uh, wat, wat, wat meer omstreden onderwerpen... die ik voor uh, collega Joan de Zwart had achtergelaten. Ehm... Oh, oh, oh. um,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 allemaal containerbegrippen over je heen die gewoon niet kloppen.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 We moeten die spiegel ook nog even voor... Ja, uh, ja. ja, ja. dat is waar. Oké. Okay. We zullen net mooie, zien ja. die er nu ja. aankomt. Overlast, ja, de overlast fietsen op de boulevard. Ja, op de boulevard, ja. Het is ja. een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. ja. Dat belachelijk. Ja. Ja. Ik vind maar het al een kunnen. hele tijd hè? Ja. is dat zo. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je... je, je, je. Ja.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 Nee, voor auto's gaat het zeker niet gebeuren. Ja, auto's, dat kan niet. Er is geen ruimte voor natuurlijk. Jawel, je kunt kiezen. Overal kun je keuzes maken. Dan wordt de stoep heel klein. Precies. Dus er moeten kosten gaan van het wandel- en promenadegedeelte. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dat willen we niet met z'n allen. Dus dat soort afwegingen is elke keer weer in een beperkte ruimte het maken van keuzes. En twee richtingen verkeer fietsen kost ruimte. Goed Goed of verkeerd? ja.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 ingewikkelde rotonde. Ja. Was op een gegeven moment lag hij er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts voorrang. Dus ja. er waren geen uh, geordende regels. Het regelen de klachten. Omdat mensen zich onveilig voelden. Gebeurde daar iets? Nee. nee. nee. Waarom? Exact. Juist, op het moment dat op, je de verantwoordelijkheid op, teruglegt. Waar die hoort is. Dat is op de schouders van niet. de weggebruikers. Gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de remmen.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 Die landelijke dag is al een evenement voor veteranen. Nu heb je een tweede evenement erachteraan. Nee, dat is even goed om te uh, weten waarom in. dat uh, ja. is. En, en daar worden de veteranen. En iedereen die dat gewoon gezellig vindt, die komt langs. Het is bij strandpaviljoen Talassa deze keer. Okay. Daar uh, is, is uh, een, een, een gedeelte afgehuurd voor uh, veteranen en belangstellenden. Er komt een, uh, iemand uit.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 Yeah.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 Was een andere tijd realiseer ik me anders. Milde verkeer. Maar wel, is wel die beleving. Hè? De eerste keer dat we dit organiseerden, toen stond ik hier. Nou, ik werd echt aan mijn jasje getrekt door oudere Zandvoort. Ik zei, de meneer Meijer, wat is dit mooi. Het is de historie. Dat is ook zo. Dat we dat deden. En, en dat is wat je eigenlijk... Um,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 Want dan ga je aan het fundament van ja. uh, die paraat. Ja, ja. van die beleving. Dus dat is de worsteling heel een keer weer gekeken moet worden. We hebben nu een, een, een, een, een klein gedeelte afgehekt Omdat we dat toch echt verstandig vinden. Dat is het knelpunt bij de bij het Raadhuispleinen in ja. het midden, de rotonde. En.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 Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoi. hallo Irene, hoi, hoi, ja, alvast een.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 Kijk, ja. kijk. Maar ze moeten zich dat wel legitimeren. Is... Ja, ze moeten het oh. laten zien. Ja, ja, dat ja. Ik wil best zeggen dat ik 50 ja. ben, maar dat uh, is nee. Nee. Nee. niet meer. Nee. Nee. Dank u wel. Dank u wel.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 Uh, een plaats.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 hij heeft enorme aandacht uh, nodig. Ja. En uh, houdt ervan om veel te dat worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat willen is ook mensen ook. Dat is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja, ja, we wel. hebben een maand geleden. Of twee maanden geleden is dat een beetje <lacht> gevierd. Met officiële opening. Uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben. hebben we verteld. Ja. Bijzonder hè? Ja, heel heel mooi bijzonder. Nou ja, bijzonder. Oh, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk Terech. fijn dat je dat hebt. Uh, ja, je moet ook. Wij moeten aan eisen voldoen, natuurlijk. Ja, uh, net zoals ja. andere instellingen. Ja, ja, ja. ja. En toen hebben we ook even stilgestaan bij het 50-jarig bestaan. Er is een steen onthuld. Uh, en ja, die hangt nu bij ons aan de gevel. Prachtig. Mooi hoor. Er is ook iemand van de gemeente bij geweest om dat officieel ja, ja. te onthullen. Ja. En jullie zijn ook nog zoek, op zoek naar vrijwilligers om jullie te assisteren ja, zeker, te helpen. Zeker. We hebben altijd, altijd mensen tekort. Ja. En wat ook. Uh, we hebben natuurlijk een groot gemeente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 Intel, en dat is natuurlijk gebeurt, ook een dus heel belangrijk een op, uh, ja. ding. Ja, dat ja, is waar. Zeker, okay. zeker.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 ja, ...op een gegeven moment moet je wel gaan kijken... van ...hoe moet je dat aanpakken. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Het is natuurlijk inderdaad van te gek... Uh, hey, ...je hebt natuurlijk die mensen lopen... ...die uh, in vaste dienst zijn ook... Ja, ja. ...en als er heel weinig beesten zijn... ...dan zijn, is dat eigenlijk...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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja. ja. nee, dat is logisch. Ja. Nou. Ja. Ja. nou, dat is toch. Uh, dat hè? wordt een leuke dag. leuke dag. Het is, ja. Ja, ik Veel, ben er ja. morgen niet, helaas. Nee. Want ik, nee. bij, bij, uh, ik ben slag uh, op de krocht. Oh, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. ja, is ja. ook jammer. Ja. Ja. Maar er komen er meer, toch? Als je elke dag hier toch langskomt. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Dat we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep van